Een BST radiofeuilleton naar de gelijknamige roman van Jeff Gerards. Vandaag deel 8 We vinden Boel en velgen terug in de Floralaan in Merelbeke, in het huis van de vermoorde Edmond Schouwbroeke. Deze man had via een gerechtsdeurwaarder een brief aan Hélène Leblanc bezorgd, waarin hij haar smeekte om haar liaison met een zekere Albert, zijn homofiele vriend, te verbreken. Het lijk van schouwbroeken is al in staat van ontbinding en vertoont, behalve een kogelwonde in de schedel, negen steken met een puntig voorwerp, mooi afgetekend naast de ruggengraat. De kogelpunt 38 Special is op het eerste gezicht identiek met deze die Hélène Leblanc doodde. Voor Boel en Velge is de relatie tussen deze twee moorden duidelijk, waarschijnlijk dezelfde dader. Velgers conclusie reikt nog verder. Wellicht werd generaal Welkenraad door dezelfde persoon omgebracht. Maar die gedachte kan hij uiteraard niet aan boel kwijt. Een foto van de kogelschouwbroeken werd in de computer gepoet voor vergelijking met de kogel Leblanc. Willy moet dus nog alleen een middeltje vinden om ook een foto van de kogel Welkenraad, die Little Fons heeft afgevuurd, ongezien in de computer te krijgen. Van Boel heeft hij zo even de kogelschouwbroeken verpakt in een plastic zakje gekregen. Hij gaat plassen en verwisselt in het toilet de kogels. Intussen loopt het antwoord van de computer op de terminal in de auto binnen. Affirmatief, de kogelschouwbroeken komt uit hetzelfde wapen als de kogel Leblanc. Nu nog de kogel Welkenraad onderzoeken. Welge spelt zijn chauffeur Johan iets op de mouw. Er is zogezegd iets misgelopen met de computer. Daarom vraagt Velge Johan een nieuwe analyse van de kogel te laten maken. Niets vermoedend stopt Johan natuurlijk een andere kogel in de computer. Deze uit het wapen Welkenraad, die door Little Fons werd afgevuurd. Zondag 15 juli 1990 we bevinden ons nu midden in het complot dat kolonel Paquet met medeweten van Willy Vel gesmeed om de moord, of was het zelfmoord, op generaal Welkenraad in de doofpot te stoppen. Op een geheim adres heeft Paquet een gesprek met Alfred Hausler, bijgenaamd Barca, hoofd van Abteilung K. van de antiterreurbrigade in de Bondsrepubliek. Abtalion K is gespecialiseerd in het uitvoeren van ultra-geheime opdrachten in het buitenland, bijvoorbeeld het uit de weg ruimen van ongewenste personen. nacht zal een mannetje van Abtalion K inbreken bij een te liquideren Belgische ingezetene. In de ijskast van het objectief dat aan diabetes leidt, zal een flapul met insuline vervangen worden door een flapul met het uiterst toxische succinylcholine. Detail, deze stof wordt na de dood onmiddellijk in het lichaam afgebroken, zodat bij een autopsie het residu praktisch onvindbaar is. Inmiddels is Willy wel bezig met de huiszoeking in de villa van generaal Welkenraad. Zonder resultaat, geen sporen van inbraak. In de zogenaamde remise raakt hij niet binnen bij gebrek aan de juiste sleutel. Voorlopig vindt Willy dus niet wat hij zoekt, namelijk doze .38 Special Patronen. Na de wapenexpertise bij Littlefonds moet hij er inderdaad rekening mee houden dat de generaal een illegaal wapen bezat. U weet wel, de revolver die naast het lijk van de generaal gevonden werd, was er een die in 1951 werd verkocht aan een zekere Alphons Frijns uit Hasselt die in 1957 veroordeeld werd wegens verboden wapenbezit. Op die revolver werd dus een andere loop geschroefd. Zo, dus aan de huishoudster gevraagd wie buiten haar en de generalen sleutel van het huis bezat. Bij haar weten niemand. Waren alle deuren van het huis nog op slot? Absoluut zeker. Dat waren de normale werkuren van 7 tot 5 op maandag vrij af. Was er vaak familiebezoek? Eén keer per maand, telkens de laatste zondag. Dan kwam meneer Boudewijn met zijn vrouw en mademoiselle Geneviève... met haar man en twee kinderen. Mademoiselle Geneviève, dat is de zuster van meneer Boudewijn. Ja. En er werd de hele tijd Frans gesproken. Ja. maar de huishoudster kookte en diende op en af. Geen vriendenbezoek, bij haar weten nooit. Was de generaal verleden woensdag thuis geweest of weg? Dan heeft ze lang nagedacht. Ik ja, heb naar de kalender gekeken en is dan triomfanter. gekomen. Zeggen, elke woensdag namiddag om twee uur stipt ging de generaal weg, bleef in de stad souperen. Ja. Hij ging te voet en, ja, en van notarisch kind weet ik dat de generaal elke woensdagavond om half wacht op Rozevoortlaan aanbeelde om samen naar sint maartens Laden te rijden voor Britishaven bij de Blanc. Tochtjes de paard van de generaal begon normaal gesproken stip en om kwart voor één was hij terug voor het middagmaal. Juist, ja. De generaal leefde sober, Eén glas rode wijn bij het middagmaal. En dat middagmaal bestond uit bruine rijst, verse groenten met rundvlees of visbalk. Nooit patatten. <laughs> nooit aardappelen. Hij had een huishoudster gezicht, juist. Het avondmaal bestond alleen uit tarweboter en met twee. Met filet vers En hij drong erbij een glas melk. Vraag, hoe was de generaal tegenover haar? Antwoord, heel correct en gentil. Elke morgen lag er op de keukentafel een briefje mee wat er die dag moest gedaan worden. De generaal was altijd bezig in de tuinen en in de paardenstal. Hij was zeer fit, onvermoeibaar. Nam winter en zomer ijskoude douche. Meste zelf... De stal uit met riek en kruiwagen. Ja, dat was dat gesprek met die huishoudster. Dan verder de huiszoeking. En er is gebleken dat het huis geen ijskast bezit... ...geen televisietoestel, geen gasfornuis. De oven van Centraal Verwarming met kolen. Badkamer. Dat was net een folklore museum... Aga-fornuis, dat was precies van voor de Eerste Wereldoorlog. Het meubilair was stevig, streng, oud. Jo. Maar inderdaad absoluut stofvrij en glanzend. De parketvloeren kraakten de gordijnen. Gerepareerd, behang verschoten, tapijten, kale plekken. Jo. In de kasten liggen bergelinnen lakens met initialen erop geborduurd. En en stapels dozen met zwaar zilverwerk, porseleinen kristallen glazen. Maar de generaal eet uit een bord van... Abt uit een bord van de officieren met het wapen van de Rijkswachter erop. Ja, wel. Ah ja, dan was er nog die kast met briefwisseling van vader... van de vader van generaal Welkraat. Dat was blijkbaar een vlasfabrikant. En van de grootvader, die heeft de villa gebouwd... Dat was procureur-generaal Leopold Welkenraad. Ja. En dan die kast vol Japonnen van de vorige eeuw... met kantelobben en jabots. Stok me net Fotoalbums, de mopbollen, zeg. Fotoalbums, hopenwaardeloze rommel, knooplantjes, opgevouwen... geschenkpapier, niet belangrijk. Opvallend was er dat er toch in het hele huis geen planten of bloemen waren. In geen enkel stuk van waarde, geen juweel, geen kunstwerk, geen antiek. En geen enkele foto van Baudelaire. Genevieve, het huwelijk, overleden vrouw van, van de generaal. Niks, niks ervan, niks. En dan 38 uniformen en 9 galatenus, vlekkeloos en geperst alsof ze pas uit de stoomerij komen. Drie paar zwarte laarzen met sporen, recht door doorpalmenhouden moeders. 46 maatpakken met labels van Old England, Budge Taylors en Seville Row, London. rijbroeken, vier paar versleten, maar prachtige poetsterijlaarzen. die dozen, 38 special patronen. Al dan niet van het merk Norma. Al dan niet met volle koperen mantel. Die heb ik nog niet zo direct gevonden. Onwaarschijnlijk dat iemand als de generaal... ...goed wapens wapensbezit zonder munitie. Nou, in dat nachtkastje, daar heb ik een doos gevonden. Daar waar dat hier vol lag. In een flaneldoek. doek. Zo. Illegaal wapen. De revue van de Rijkswachtjaargang 1986, januari nummer... Uitvoerige beschrijving gevonden van de carrière van de uittredende korpscommandant Welkenraad. In 1957 was kapitein Stafbrevethouder Welkenraad... tweede commandant van het Rijkswachtdistrict Hasselt. Dat is belangrijk. Nu hier, wacht eens even. Leblon. In de eerste kolom, schouwbroeken... Komt de kolom tweede kolom derde kolom, eerst de Le Blanc, en de schouwbroeken. Welke raad? Zo, en dan bij de hebben we. Oh, zo ja. vijf voor zeven. Vrijkswacht hier, kan ik Adjudant Boel spreken met u? Uh, commandant Adjudant Boel is er momenteel niet, maar heeft wel een bericht achtergelaten voor u. Geef maar door. Ja, het betreft... Uh, uh, Opperwachtmeester van Leuven zie ik hier staan. Die heeft in het Gentse homomilieu twee albeiers opgespoord. Maar de een is al een week op reis in Italië. De ticketchecking van de computer van de luchtvaartmaatschappij bevestigt zijn alibi. De andere doet momenteel zijn legerdienst, dus ook alibi waterdicht. Nee, verdomde homo. Ja, uh, er moet toch nog iets zijn die dringende opdracht... ...de vingerafdrukken te gaan nemen van de brievenbestiller van Sint Maartens Latem. Hmm, normaal moeten zijn afdrukken op de envelop staan. Ik zou graag een nieuws hebben op de briefing van morgen vroeg. Oké, okay, commandant, ik zal het overmaken. Goed. Uh, er is nog een element. Uh, de volledige listing, Cold 38 Special... ...voor het nationale grondgebied is negatief. Nou, ja, hoe kan dat anders, ja. Verder geen nieuws? Nee, verder geen nieuws. Goedend. Ja, dank u. Toma diz, não é tais. Half acht. Dat is nog wat vroeg om bij de hoeren te gaan. Ja, ik zal u eerst uh, voorlezen wat ze in mijn allemaal gevonden hebben. De autopsie heeft besloten tot een drukschot in de rechter slaap... dat de dood tot gevolg heeft gehad. Tatoeage en kruidspetters... De residuproef is positief voor de rechterhand, negatief voor de linker. De vergelijking van het schaamharen door neutronenactivatie is positief. Dat wil zeggen dat het haar uit het bed van Leblanc toebehoort aan de man die we dood in het bed hebben aangetroffen. En hij is non-secretor. Wat de spermaanalyse van uw technicus dus bevestigt. Ze hebben nota bene in Mainz zogenaamd mondvocht gebruikt. Ze hebben ook de vingerafdrukken van het lijk genomen. En zoals je zelf al hebt nagegaan komen de drie kogels uit hetzelfde wapen. De conclusie, zelfmoord, is dus zo evident dat we wel verplicht zijn het dossier te sluiten. Plus zaterdag namiddag die onverkwikkelijke zaak schouwbroeken. Alsof de zaak Leblanc de spijgaten al niet uitliep. Goed, uh, wat heb je met te vertellen? Het is een niet ingeschreven wapen dat legaal in 1952 werd gekocht door een zekere Alfons Freins, maar dat in 1957 te Hasselt in beslag werd genomen op zijn persoon wegens verboden wapendracht. Zozo. Zo. zelfmoord plegen met een illegaal handvuurwapen in een woning waarvan de afsluiting hoger is dan 1,50 meter. Nee, ik ken individuen die een bijfus hebben voor minder. Ik zou graag kopie krijgen van de correctionele rechtbank Hasselt van het vonnis ter zake door de bemiddeling van uw diensten. Om veiligheidsredenen wel veilig te verstaan. Is dat wel nodig, Willy? Nu dat je weet wat ik weet. Kolonel, er is nog iets anders. Huh? De loop die u op dit wapen ziet, behoort niet oorspronkelijk tot dit wapen. En de hulzen die erin zitten, werden afgevuurd met een ander wapen, maar door dezelfde loop. Wat zegt ge daar? Als die expertise juist is, dan zitten we opgeschreven met een moord. Inderdaad. En dat klopt niet met het drukschot en de positieve residuproef die regelrecht wijzen op zelfmoord. Ja. Ja, gisteren vond ik het raar dat er geen afscheidsbrief was. Maar misschien was de man in het bed daar wat te trots voor. Waarom staat het belangrijke gegeven niet in dit rapport hier? Omdat het nog geen onomstootbaar gegeven is. Ik zou willen dat de expertise van het wapen opnieuw gedaan werd door de beste vuurwapenteskundige van het land. Als zijn bevindingen kloppen met wat mijn expert heeft gevonden, hebben we eindelijk een solide vertrekbasis. En het schaamhaar in het bed van Leblanc, klopt dat dan nog in de gegeven omstandigheden? Er klopt hier absoluut niets, kolonel. Ik bedoel, tot nu toe... Want ik wacht nog op de vingerafdrukkenvergelijking vergelijking van de brievenbesteller die de brief bij Le Blanc op zaterdagmorgen heeft gepost. En ik wacht op de vergelijking van die ene duidelijke vingerafdruk op dit wapen met die van het lijk die in Mainz werd genomen. Ik heb de indruk dat de moordenaar ons een hersenspoeling wil toedienen. Ja. Nou ja, goed. Willy... Ik ben helemaal geen total control freak en ik ga van het standpunt uit dat wanneer twee mensen altijd in alles akkoord gaan, een van de twee eigenlijk onverbodig is. Uh, Kent u die boutade van die wetsgeneesheer? Nee, kolonel. Een psychiater u weet alles, maar doet niks. Een chirurg weet niks, maar doet alles. En een wetsgeneesheer u weet alles, maar altijd een dag te waard. <laughs> ja, ja, ja, ja, De patiënten van een wetsgenezer zijn altijd al dood als hij ze behandeld heeft. Sir, <laughs> geen pessimist? Ik probeer zoveel mogelijk realist te zijn, kolonel. Uh -huh. ja, dat is geen slechte houding. Permanent pessimisme vind ik een van de meest irritante dingen die er zijn. Hoogstens kan een pessimist op voorwaarden dat hij geduldig is en volhardend... Uh, doorgaan voor iemand met gezond verstand. <laughs> nou. Maar intussen verliest hij zijn kostbare tijd. Ja, ja. Uh, Luc, wil je even komen alsjeblieft? Luk, dit is kandidaat-major Velge, de SGO Gent. Rotiers, mijn respecte commandant. Laterand Rotiers is mijn uh, nieuwe secretaris, en ik denk wel dat hij binnenkort rijp is om een stage bij u te komen doen in Gent. Ah ja. <laughs> Luk, uh, neem telefonisch contact op met Wapenexpert Baudry in Luik. Zeg ja, dat er om, een wapen op weg is voor dringende. Ik herhaal, dringende expertise. Taak bepalen of de hulzen die zich in de trommel van dit wapen bevinden... wel degelijk door dit wapen werden afgevuurd. Mm -hmm. Stuur een man met een auto. Hij moet wachten op het resultaat. Als Baudry voorwendt dat hij geen tijd heeft... ...houdt geartikel 53 onder zijn neus. Goed, <hums> tot uw wonders, kolonel. Ja, uh, dankjewel, wel. Ja, die foto's van de vingerafdrukken op het wapen. Dus u. Dankjewel. Dit is een, een geheim telefoonnummer. Alsjeblieft. Alleen over de militaire lijn. Goed. Prent het in uw geheugen. Alleen briefing als er belangrijke elementen bijkomen. Mm -hmm. Ik zal u het adres later geven. Vervolgens. Codenamen. Vraag naar Paco. Mm -hmm. Uw codenaam is Pakito. Mm -hmm. Codenaam van generaal Welkenraad is Sabra. Als Baudry bevestigt wat uw wapenexpert heeft gevonden, gaan we tot het uiterste. Bel mij om 16 uur op dit nummer. Mm -hmm. Er zal voice-identification zijn. Als we de thesis zelfmoord toch moeten aannemen, zorgen wij ervoor dat het gestarte onderzoek in de zaak Leblanc-Schouwbroeken ophoudt. Denkt gij dat uh, adjudant Boel iets uit? Wel, ik kan het er moeilijk op de man afvragen, kolonel, maar hij houdt zijn mond voorbeeldig. Als hij op dit moment een krant heeft gelezen, weet hij dat uh, Sabra dood is. Mm -hmm. en tijdens mijn afwezigheid heeft hij de supervisie over de twee zaken. Ik kan hem niet beletten in het raam van het onderzoek... ...bijvoorbeeld de huishoudster te ondervragen. Hij weet ook dat de generaal Albert... Heet ja, goed, de... ik twijfel inderdaad geen seconde aan zijn loyoteit. Uh, apropos, de korpscommandant verwacht u om tien uur. Aha. Ja, om uw respecten te gaan aanbieden de minister heeft uw benoeming op speciale voorstellen van de inspecteur-generaal... eergisteren gisteren getekend, officieel. Kolonel, mijn respecten. Goed, uh, maar eerst van de uniform, de andere majoor... Spreuts. Ja, wat is er? Ik heb heel goed nieuws, Spreuts. Ja? Ik ben majoor. Een uur geleden heb ik mijn respecten aan de korpscommandant aangeboden. Zo? Het is precies alsof ik het niet goed vind. Om eerlijk te zijn, Willy, het kan me geen barst schelen. Al was je nu kolonel. Wat zegt ge daar? staat hier ge geen Vlaams meer? En daarbij, zo kan het tussen ons niet langer blijven duren dus ander goed nieuws. Je moet niet weer proberen de bovenhand te krijgen zoals altijd. En mag ik soms weten waarom dat zo tussen ons niet langer kan blijven duren? Ik heb helemaal niks aan jou. Geen jij en jou alsjeblieft, we zijn niet in Holland. Is nodig dat ik voorspreek? Leg me eerst eens uit waarom dat je niks meer aan mij hebt. Ten eerste, Willy, zie ik u de laatste tijd alleen nog smorgens aan het ontbijt. Ten tweede dien ik alleen nog als meid om uw velle was te doen. ...en ten derde die ik als vrouw nog alleen maar om besprongen te worden als een koe. Zo, zo. Je hebt het in het weekend nog aan ma en pa gezegd. Je denkt uitsluitend nog aan uzelf. Uw ma en pa hebben absoluut niks te maken met wat er tussen ons gebeurt, begrippen? Aan nou, wie moet ik het anders zeggen? Ik zeg dat uw ma en pa absoluut niks te maken hebben met wat er tussen ons gebeurt, Begrippen! Je moet me niet zo aanblaffen. Ik ben geen moordenaar die je kunt intimideren of bedreigen... dat je zo'n vals pit uit zijn pik zult kloppen. Als Zou ik er alstublieft over willen zwijgen... Waarom maak ik mij eigenlijk nog moe? Het is allemaal niet zoveel belang meer. Maar ik wou je alleen nog het volgende zeggen. En dan leg ik de telefoon neer. Na acht jaar huwelijk weet je nog altijd niet hoe je met een vrouw moet omgaan. Omdat je niks aanvoelt van een vrouw. Omdat je geen enkele vibratie van een vrouw oppikt. Je beseft natuurlijk dat je niet zonder vrouw kunt. Het is alsof je daar beschaamd over zijt. En je laat die vrouw elke intimiteit. Ook laat me niet lachen. Betalen met de ergste vernedering die iemand zich kan indenken. Ik geloof hè, Willy, dat wij u als menselijke wezens eigenlijk niet in het minst interesseren. Of misschien zijn je wel bang van ons. Dag, Maakke. Dag, manneke. Hoe is? Ik ben blij dat je u weer eens hoort. Maak, ik heb goed nieuws. Ik ben majoor. Majoor? Maar manneke toch. Daar had ik schrik voor, hè? Wel proficiat, hoor. Als hier waard, dan zou ik een flesje open trekken. En wanneer kom je nog eens af, baron? Als we klaar zijn met die moord in Gent. Och ja, ik heb dat gelezen in de krant. Zeg, en wat is de graad die volgt op majoor? Luitenant kolonel, maar dat is voor binnen vier of vijf jaar. Oh, ik ben echt vier op mijn zoon, hoor. Weet Susie het dan? Ja. ja. En wat zei ze ervan? O, ze is tevreden natuurlijk. Oh ja, dat is zeker, hè. Oh, het is toch erg dat onze pa dat niet mag meemaken. Hmm, ja, maar ik, ik ga neerleggen, want ik telefoneer vanuit mijn wagen. Oh God, waar zit jij dan? Tussen Brussel en Gent. Oh, God, het beste dan, hè, jong? En nog eens proficiat. En de groeten aan Suzie en aan Erikske. Dag, maker. Dag, waarom? Nog een dikke zoen, hè? Edgar, hier. Ah, John Edgar. Rives. I've got a problem. Moet het absoluut door de telefoon? Hmm. We hebben broodkruimels in de buurt van een ingangswond gevonden. Wat kan dat volgens u zijn? <laughs> dat, dat is toch doodsimpel, John Edgar. Ah, ja? Dat, dat wil zeggen... ...dat er tussen de loop van een wapen en ingangswond een brood werd gestoken. Juist. En wat is de bedoeling daarvan? <laughs> een, een vers is als geluidsdemper niet zo mis. Ja, je moet het eens proberen. <laughs> Jim Carmichael heeft er in Outdoor Life van verleden jaar nog een artikel over geschreven. Ik heb het getest in mijn atelier... En dat was niet mis, maar nogal een nozel. Het een brood. <laughs> Dank u voor de inlichting, Frans. Bye. Bye, Jonathan. Be, be careful. Yeah.